De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederrok. Welkom luisteraars bij weer een uitzending van De Krochten. Een zoektocht naar de wortels van de nederrok. Ook vanavond, in het kader van ons vijfjarig jubileum... weer een jubileumuitzending waarin we interviews uit deze vijf jaar... weer eens de revue laten passeren. Vanavond is de tweede jubileumuitzending... Met onder andere SpinVis, Dirk Polak, Mick Nes en André Manuel. Dick en ik beginnen deze aflevering met een terugblik op het interview met SpinVis... dat is uitgezonden op 2 februari 2022. En als eerste draaien we het nummer Bagagedrager van het album SpinVis uitgebracht in 2002...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 No Oké, okay, Dick, jij hebt uh, Spinvis, of oh, wij hebben samen Spinvis geïnterviewd. Wanneer was het ongeveer? Weet je dat nog? Nou, net na de corona, denk ik. Of misschien nog? Oh. In de corona. Hij had in ieder geval, in ieder geval tijd uh, om, uh, Klopt, ja. om eraan mee te werken. En, uh, en het was in de ZFM-studio's, dat weet ik ook nog, ja? Ja. ja. ja, ja. En hij was uh, heel enthousiast, uh, ja? vond ik. Ja. Okay. Hij, uh, ja. Bij de meeste. Artiesten moet je toch enige moeite doen. Maar hij was gelijk uh, heel enthousiast om uh, ook naar ons toe te komen. Ja, en ik vond vertellen. hem ook heel open in het vertellen. Uh, ja, over dat kan ik me uh, ook nog herinneren, inderdaad. En toch een van de bekendste mensen die, uh, die aanwezig is geweest uh, bij ons in de ja, ja. In ja, studio. Ja. Ja. Of voor onze opname. Nou, ik ben een je eens. Uh, voor mij is hij pas later nog veel bekender geworden, eigenlijk, inderdaad, ja. De voor, bijvoorbeeld de jaren, want wanneer, hij is in 2000 begonnen, dat was het eigenlijk, hè? Ja, nou ja, ja. Hij, hij is toen begonnen, uh, hij, hij is altijd bezig geweest in de muziek. Ja. En uh, begonnen in, in de punktijd. Uh, ja. Toen had hij een aantal bandjes, zoals de Dutch ja. en de, de, de Blitzkrieg. Uh, Blitzkrieg, oké. Okay. En dat waren, uh, ja, dat was de punkscene in Utrecht. En wat ik me nog wel herinner is dat hij vertelde over uh, de verschillende scenes uh, in, in de punk uh, in Nederland. Dus dan uh, okay, yeah. in, in Amsterdam had je de kunstpunks, uh, uh, het ging meer om kleding en om, om uiterlijk. En, uh, in Rotterdam had je de sociale punks, uh, die, die <laughs> maatschappijkritisch waren, zoals ja. de Rondo's. Ja, en ja. Waar Wim Terwelen uh, in speelde, die we ook nog een keer geïnterviewd hebben. Uh, maar volgens uh, Erik, dus spinvis, was Utrecht toch wel de meest Punkie? Engelse punk-achtige <laughs> stad uh, qua, qua scene? Ja, oké. Okay. Ja. Uh, ja. Ja, daar, daarin zet hij uh, sinds zijn eerste stappen uh, destijds. Maar we hebben geen muziek gedaan van hem in een punkband of zo, volgens mij, toch? Nee, nee, nee maar er waren bijna geen opnames van. Hè? Er is nee. nooit iets op plaat verschenen. Uh, er schenen wel live opnames te zijn van, okay. van, die, van die periode... Van de Duts of van Blitzkrieg. Uh, en in de tussentijd uh, heeft hij ook een, uh, een, een dubbelalbum uh, meehelpen samenstellen over de Utrechtse punks. Oké. Okay. Volgens mij heet het Utrecht punks. Ik heb het album. Dus uh, wellicht dat we, dat we daar nog iets af kunnen halen. Maar... Ja, laten we dat eens doen. Hè? Ja. Toch een terugblik, maar uh, dat zijn we toen vergeten. Ja. Nou ja, ja, toen was dat er nog niet. Uh, toen was het er nog niet. Nee, okay. die, die LP was nog niet uitgegeven. Om een beetje een idee te krijgen van met welke muziek Spinsvis is uh, begonnen, natuurlijk in de Utrechtse Punk scene. Nu het nummer van uh, Rakatak 2. That's what Harry wants. Wat ik mij kan herinneren is uh, hoe die is begonnen. Hij werkte bij de PTT. En uh, uh, daarnaast ging hij natuurlijk ook muziek maken. En heeft hij van de PTT, of van de post moet ik zeggen, uh, veel tijd gekregen om die uh, sprong in zijn carrière groot te maken of zo. Daar ging steeds minder Nou, werken. Die tijd heeft hij volgens mij gewoon genomen. <laughs> Oké, <Okay, laughs> ja. Want ja, uh, hij had wel een uh, flexibel contract en hij is... Sinds hij begonnen uh, is met muziek, is hij eigenlijk altijd muziek blijven maken. Maar het was meer een, een zolderkamermuzikant uh, uh, ja, geworden ja. dan dat hij ja. een band speelde. En uh, hij is heel lang toen bezig geweest om, uh, om zelf op te nemen... Met, uh, uh, en, en, en zelf elektronische uh, uh, apparatuur te gebruiken en... Uh, ja, want hij is met de Atari begonnen, ja, dat weet ik A nog wel. Atari 1040, ja. ja die heb ik uh, ook nog Daarmee had, ja. heeft hij ja, uh, inderdaad uh, zijn eerste album uh, ja, ja. opgenomen, een ja. demootje gemaakt en naar uh, Excelsior Records uh, gestuurd. Oh, ja, je zei net iets uh, uh, over demo's sturen. Ja, nou ja, hij, hij is dus het lot, uh, hij had het lot uit de loterij. Hij, uh, hij had de hoofdprijs, want... Uh, uh, hij stuurde zijn demo op en dat werd belu ja, op een of andere manier direct beluisterd bij Excelsior Records. En uh, ja, een dag later hingen ze bij hem aan de telefoon. Oké, okay. <laughs> uitbrengen die hap. Ja. Uitbrengen die hap, ja, ja. ja. Nou ja, uh, toen hebben ze eerst nog een hele discussie gehad over... Dat uh, vertelde die van, ja, moeten we nu de, uh, alles opnieuw op gaan nemen? Ja, oké, okay. ja. Met het risico dat je de, de, de, de oorspronkelijkheid en de, de, de, ja, de frisheid eraf haalt. Zeker, ja. En het, het is natuurlijk nogal knutselmuziek ook. Dus uh, als je alles zelf inspeelt. In dus toen is er uh, iemand uh, via Excelsior is, is die demo helemaal op gaan poetsen. Oké. Okay. En uh, dat schijnt een heel minutieus werk uh, geweest te zijn, wat echt ja. heel lang heeft geduurd. En die demo uh, is toen uh, eigenlijk uitgebracht als zijn eerste plaat. Oké, okay, zo. So, yeah. En uh, yeah, yeah. toen dat helemaal klaar was en, en de opnames, die waren gemasterd, uh, vertelde die. Uh, toen dachten we, nou, dan komt hij gelijk op de markt. Maar yeah. ja, zo werkt het dus ook niet, want toen kreeg hij ook te maken met marketingprincipes bij, uh, bij de platenmaatschappij. Ja, ja, ja dat er een optimaal moment is... om een dergelijke plaat uit te brengen. En ja. waar dat dan op gebaseerd is... dan moet je natuurlijk bij de marketingmensen zijn. <laughs> maar het heeft toen nog maanden geduurd... voordat die plaat werd uitgebracht. En okay, ja. toen had hij ook gelijk de aandacht... Uh, van uh, ja, de muziekpers, muziek de muziek aan ja. ja, en uh, ja. En, uh, en dan, je, je triggert mij ook. Uh, het, uh, we hebben onlangs nog uh, Jan Pijnenburg geïnterviewd. En toen hebben gehad dat ze... Door al die maatschappijen werden ze toch wel belazerd. En toen kwam het er eigenlijk over aan. Nou, als je alles zelf doet, dan heb je het best in de hand. Maar hij is dus ook bij een platenfirma uh, begonnen eigenlijk. Uh, spinvis. Ja. ja. Ja, waar je naar refereert, Jan is van, uh, van Doe Maar. En Doe zat uh, bij Telstar. En dat was de platenmaatschappij van Johnny Hoes. En... Ja, dat is zeg maar een van de, zeg maar de, de, de oud-gediende platenmaatschappijen in Nederland. En ja. die nou ja, nam het niet zo nauw met de rechten van de muzikant uh, schijnbaar. <laughs> maar bij Excelsior, dat is... Ja, ik denk dat dat toch een iets ander okay. uh, uh, verhaal is. En inderdaad, wat, wat uh, Erik ook vertelde, was dat... In principe doet hij alles zelf. Dat, en dat doet hij nog steeds. Hij... Uh, begint met zijn eigen melodietjes, gaat het opnemen... bespeelt alle instrumenten... Ja, ja. en uh, dat wordt zijn plaat. Oké, okay, ja. Yeah. En uh, de band... Ja, die is natuurlijk ook vooral voor de live optredens... Ja. om dat te kunnen doen. En uh, misschien dat er tegenwoordig bij zijn laatste platen... Uh, ook wel uh, gebruik wordt gemaakt van... Uh, ...strijkjes of... Ja, uh, natuurlijk uit de synthesizer of zo, ja. ja. ja. ja. ja. Nou, niet eens uit de synthesizer, ja. want daar, daar zei hij van dat dat afstand schept. Afstand schept? Ja. In, tussen wie? Nou, tussen de muzikant en zijn, en zijn uh, luisterend publiek. Naar elektronica. Dus uh, hij was meer gecharmeerd van het zelfbespelen van instrumenten... ...waarbij ook fouten gemaakt mogen worden. Ja. En hij had het toen ook over... Uh, dan heb je ook de magie van het toeval. Dan kan er ineens iets gebeuren waar. wat uh, niet helemaal 100% uh, klopt qua uh, muzikaliteit. Of qua uh, dat het alles, alles klopt. Ja, snap ik snap het. Maar benieuwd. dan krijg je ja. wel een leuk, een leuk moment in de muziek. De human touch, ja. Ja, de human ja, ja. touch. Ja. Ja. Ja. Nee, je zegt inderdaad, hij doet alles zelf. Maar hij heeft toch een platenfirma. ...nodig om zijn platen uit te brengen? Om zo? platen uit te brengen voor de distributie, voor, voor yeah? het artwork, om daar oh, denk ik okay. uh, ja. bij uh, Een stukje marketing misschien ook, ja. ja. Ja, marketing zit er ook bij, distributie, nou ja, noem alles maar op wat, oh, okay. wat lastig is om allemaal zelf te gaan regelen. Dus hij heeft niet alles in eigen hand? Hij heeft wel alle rechten van de muziek, dus hij schrijft de muziek, hij voert de muziek uit... Ja. Hij produceert in principe uh, zijn eigen muziek. Ja, ja, ja. En dat betekent dat je uh, geen andere muzikanten hoeft te betalen. Je hoeft geen producent uh, te betalen. Nee, klopt. Ja. Uh, dus de, de marge die hij krijgt op zijn muziek... is in vergelijking met andere muzikanten veel groter. Ja, ja, ja. ja, ja. En dat is denk ik een van de weinigen die dat op, uh, op die, die, die manier ja. uh, doet. Ja, ja. Er zullen er nog wel een aantal andere ja. mensen zijn. Maar veel mensen spelen met een band. Veel ja. mensen schrijven samen... Ja met andere muzikanten hun nummers. Of ze gebruiken uh, samples of dingetjes van andere muzikanten... waar ook weer rechten uh, uh, voor betaald ja, moeten loopt. worden. Ja. Hoe verder je daarvan wegblijft, des te ja, beter het, is, beter ja. het ja. is voor jezelf als, uh, als uitvoerend muzikant. Ja. ja, dat hebben we ook gehoord bij in al die uh, interviews die we gehad hebben... Hè, die 36 alweer, dat toch een hoop mensen niet van de muziek kunnen leven. Dus dat ze daar verschillende uh, of meerdere bands spelen... Of we iets anders hebben, hè? Ja. Jan Pijnenburg die heeft een keer een, een posterwinkel gehad of zo, hè? Ja, ja, ja, <laughs> okay, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Maar Spins ja, dus, is eigenlijk uh, een van de weinigen... Ik denk die met zijn muziek kan leven. Ik denk ja. de enige die we... De enige, ja. Geïnterviewd hebben die er feitelijk... Uh, nu niets meer naast hoeft te doen dan muziek. Nee, nee, nee. En... Aan de oevers van de tijd... Ik, kom Ik wachtte aan de kant Aan de oevers van de tijd En alles ging voorbij Verloor zijn naam en spond er aan. aan de oefels van de tijd, hing ik maar. Maar Spinvis, dus ja, ik vond het een leuk interview. Heb je nog een leuke quote? Heb je hebben we hebben nog iets uit hem kunnen halen van uh, wat ons verbaasde of nou ja, we, hebben, we vragen bij veel muzikanten naar uh, seks, drugs en rock'n'roll en uh, de dat drugs maar... bij uh, bij Spinvis? Dat werkte allemaal niet. <lacht> dat, uh, <lacht> daar werd hij niet creatiever van, of uh, uh, uh, nee, en uh, ook niet. Uh, niet, niet het hielp hem verder ook helemaal niet. Dus, uh, nee, oké. Okay. Ja, dat is nee. uh, ja. ja, En je dat wilt... heb, ik, heb ik onthouden. En, en uh, we hebben hem ook gevraagd... Uh, wat, uh, wat er belangrijk was om, om muzikant uh, te worden of te zijn. En... Uh, Hij gaf drie dingen op. Je moet uh, betrouwbaar zijn. Je moet bereikbaar zijn. En je moet dedicated zijn als muzikant. Ja, maar zegt en dat waren de drie pijlers onder het, het zijn van muzikant of het worden van een muzikant. Ja, oké. Okay, Want het zegt niks over zijn muziek eigenlijk. Het zegt he? niets over zijn muziek. Nee, nee. Dat nee, dat nee zegt het zegt je, meer ja. iets over uh, hoe je in het op, leven moet staan als muzikant. Hoe je in het leven moet ja. staan, inderdaad, als muzikant. Ja, ja. Wil je, wil je wat bereiken? En ja, dat het. Uh... Daar hebben we het met de Sommerhoes erover gehad. Van uh, dat jij kon zien inderdaad, en uh, bijvoorbeeld uh, Peter, ja. die is, als hij niet op het podium staat, is het iemand anders dan als hij op het podium staat. Ja, nou, waar we het toen over hadden was uh, Mark Ritsema, die we okay. ook voor de microfoon hebben gehad. Ja. Zodra hij het podium opstapt, wordt dat een heel ander mens. Dan, uh, okay. uh, ja. dan kruipt hij eigenlijk, uh, nou, ik zal niet zeggen dat hij in een rol kruipt, maar hij... Zijn persoonlijkheid lijkt wel veranderd. Want okay. uh, naast het podium ja. is hij heel zacht aardig. En, <laughs> en, en, en... <laughs> maar op het podium een beest. <laughs> ja, nou, dat kun je wel zeggen. Als hij met zijn band spasmodiek uh, optreedt, dan, ja. uh, dan, dan, dan, dan, uh, dan voel je de aanwezigheid op het podium van, van okay. de frontman uh, die hij dan is. En, uh, uh, heeft hij grootste gebaren? Beweegt hij uh, uh, veel? En, ja. Uh, en sommige artiesten hebben dat. Dan voel je gewoon dat, okay, dat, uh, ja. uh, dat die de aandacht naar zich toetrekken. Okay. En uh, de andere, uh, en dat is dan meestal natuurlijk de frontman... en de bassist en de drummer en, en de gitarist, ja. Die, ja. Uh, die, die vallen dan wat minder op. Ja, zeker. Ja. Wat ik me ook nog kan herinneren, dat hij uh, vertelde dat hij zo'n strak werkschema heeft. Ja. Uh, hij gaat van 9 tot 12, zit hij gewoon in zijn kamertje muziek te maken... Elke dag bijvoorbeeld. Ja. Gewoon heel gestructureerd muziek maken. Ja. Dat vind ik toch knap. Ja, er nou ja, is toch ook zo'n uitspraak. Van, uh, uh, het is uh, 90% transpiratie en 10% inspiratie. Ja. Dus het is gewoon heel hard werken om iets, iets moois te maken. Ja, ja, ja. ja, ja. En uh, het is natuurlijk niet alleen bij muzikanten... Uh, zo, ja, de, maar alles, de, ja. De, ja. Je hebt ook schrijvers die uh, zichzelf zo'n uh, ja. okay. zo werkschema opleggen, ja. natuurlijk. Dus heeft hij nog iets verteld over hoe hij in de muziek is terechtgekomen? Heeft hij een muzikale opleiding of zo? Of, uh... nee, nee, hij is via zijn broer in de muziek terechtgekomen. Zijn, of broer, die kwam, punk? Ja, ja, zijn broer kwam veel in Londen schijnbaar. En die nam ook als eerste, uh, zeg maar. Uh, nou, net na midden jaren zeventig nam hij de eerste puntplaten mee. Ja. En zo zijn ze eigenlijk begonnen. Hij heeft verder geen uh, echte opleiding uh, nee, okay. uh, ja. gehad. Ja. Dus hij is volgens mij ook autodidact. Dus hij, hij bespeelt Klakker. wel verschillende instrumenten. Ja. En, uh, maar het is niet iemand van uh, alleen maar effectjes, hè? Nee. Zoals je met je Atari nee. 1040 nee. maakt of zo. Nee, nee, nee. Nee, nee. nee. nee want hij, hij zei ook nog dat... De producers zijn eigenlijk de artiesten geworden tegenwoordig. Okay, uh, dat is waar. Met, ja. met uh, hun invloed op, op de muziek. Ja. Dat zij eigenlijk meer de muziek vormgeven en aanpassen met... Nou ja, uh, stemmen kunnen, kunnen met autotune worden bijgeslepen. Uh, uh, uh, ja. uh, je krijgt meer van die gecomputeriseerde stemmen. Het wordt allemaal heel erg... Perfect. En uh, waar we het net al over hadden, die imperfectie is juist... Uh, vind hij mooi. Het, ja. Nou ja, dat vindt hij mooi. En ik vind het eigenlijk ook wel, dat ben ik wel met hem eens, dat dat uh, muziek mooi maakt. En daarom is ook live muziek bijwonen uh, ja. uh, ook zo mooi. Ja, dat is nooit 100% uh, uh, perfect. En maar als jij het dus vindt, wel ja. identiek is als wat, zoals het op de plaat staat, ja. dan krijg je al... Ja, een beetje raar gevoel ja. ja, dan denk je, nou, dan kan ik ook de plaat wel opzetten. Er moet wel iets extra's uh, zijn om, om de, de muzikant uh, te zien cool. op het podium. Ja. ja, hij heeft ook wat verteld over... Uh, naar aanleiding van een vraag van jou... Van, nou, hoe lang ben je dan met een nummer bezig en wanneer is een nummer af? Ja. En, en volgens mij vertelde hij daar ook over... dat hij uh, zelf heel lang met een nummer bezig kan zijn... maar dat hij gewoon deadlines nodig heeft... Okay. Van, ja Er moet weer een plaat komen of er moet een uh, stuk muziek opgeleverd worden... voor ja, een ja, theaterstuk ja. of een dansstuk, ja. waar, wat hij dan ook allemaal nog uh, erbij doet. Dat die deadlines uh, uh, hem eigenlijk dwingen om het nummer oh. zeg maar, uh, uh, af te maken... of uh, uh, afgemaakt te verklaren. Ja, ja. En dat het, um, het, het uh, steeds maar opnieuw dingen aanpassen, dat is alleen maar het aanpassen om het aanpassen, maar dat het nummer er zelf niet beter van wordt nee, als nee, je er heel nee, lang nee, mee bezig bent. Nee, nee, uh, nee, nee. Dus deadlines zijn nodig om uh, uh, uh, tot afronding te komen. Oké, okay, dat is natuurlijk. een mooie samenvatting. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ja. Nou, ik vond het inderdaad heel uh, goed en leuk interview. Hier sluiten we onze terugblik op het interview met Spinfish af en eindigen met zijn nummer Oostende. zoektocht naar de wortels van de nederhok. Het volgende interview dat Dick en ik gaan bespreken is het interview met Mick Nes, ...wat werd uitgezonden op 20 september 2023. En we beginnen met de introductie door Dick. Goedenavond luisteraars. In deze uitzending van De Krochten gaan we terug naar aanvang jaren 80... ...en met name het begin van de ultra beweging in Amsterdam. Deze post-punk beweging bracht meer experimenten in de muziek... ...door gebruik van onder andere elektronica en drumsins. synths... Bands als de Mini Minipops, Toxmodel, Mechanic Commando en de Tapes maakten de deel uit van deze beweging. Die zijn uh, naam ontleend aan de concertavonden in uh, jongerencentrum Octopus. En volgens mij was dat aan de Keizersgracht. Ja, 138. 138, zegt onze gast. En in deze ultragolf kwam onze gast van vandaag, Mick Ness, ook boven drijven. En hij brengt in 1981, ik denk zijn eerste plaat uit... Ja. Leave me your ears. En dat kwam uit op het label ja. En daarna volgde nog een reeks van platen met allerlei samenwerkingsverbanden. Zoals Meccano, Sexappeal, Stakbabber en ook Solowerk. Ja. Kortom, hoog tijd om kennis te maken met deze interessante multi-instrumentalist. Oké, okay, dan komen we bij uh, Mick Ness. Hoe ben je eigenlijk bij Mick Nes gekomen? Het was voor mij in ieder geval een bekende naam. Vanuit de ultrahoek. Uh, dat is een, uh, ook weer een muziekgenre in, uh, in Nederland. Wat uh, ja, zeg maar ten tijde van de New Wave uh, okay. opkwam. Vooral in Amsterdam. Waar uh, de minipops en, en, en, en dat oh, soort ja. Uh, ja. Uh, bands opkwam. En daar stond ook Mick Ness' daar uh, daartussen. Oké. Okay. Okay. weer punk? Minipops? Nee. Nee? Oké. Okay. Nee. We hebben Wim Dekker uh, van... Uh, de Minipops uh, geïnterviewd. Ja, en waar. het is, uh, ja. ja, new wave, elektronische wave. Maar in die golf kwam ook uh, Mick Ness mee. En uh, ook een uh, autodidact die uh, zelf is begonnen gewoon met uh, gitaarspelen. Ja. En uh, Knapp, met zijn vriend uh, Pieter Bannenberg gewoon uh, muziek is gaan maken. Oh, okay. Pieter Bannenberg was de percussionist en uh, Mick speelde gitaar. Ze begonnen met. Uh, Best wel heel experimentele muziek. Maar je kent het ook via Dirk? Ja. Later is okay. Mick Ness ook samen met uh, Dirk Polak uh, in, uh, in Meccano actief geworden. Oké, okay. ja. Dus hij is nu gewoon ook uh, lid van uh, Meccano Unlimited. Uh, zeg maar de, ja. de band zoals die in de, in de huidige vorm uh, Want ik weet nog wel, toen hem interviewde, toen vertelde hij ook... Nou, we gaan binnenkort naar Brazilië. Ja. Dat zag hij wel zitten, ja. Ja, klopt. <lacht> ja, ja, ja. ja. Ja. Nee, hij, Mick Hout, uh, had erg van optreden. heeft ook uh, ja, uh, in een heel bekende band uh, gezeten, Sexy Maar die was vooral heel bekend in Hongarije. <laughs> in Hongarije? Ja. Vol ja. places. Ja, ja, ja, ja, ja, dat vond ik wel een van de mooiere verhalen in de interviews die we uh, hebben gehoord. Hij kwam een meisje tegen van een of andere meidenband. En die zegt, uh, ik ken iemand in Budapest... Uh, en die kan je misschien wel helpen, want hij wilde graag in het Oostblok op gaan treden. Okay. Want dat was nog in de tijd dat het achter het ijzeren gordijn zat. Oh. En uh, ja, mogelijk dat je daar wat, uh, wat kon verdienen. Dus hij kreeg een adres van een, uh, volgens mij een bevriende muzikante. En die zei van, ja, ik ken een, uh, een band of een bandlid van, uh, nou, van Rodi in, uh, in Budapest. En hier heb je zijn uh, gegevens. En als jij in uh, het Oostblok wil op gaan treden... Dan moet je maar even contact met hem opnemen. Okay. Nou, hij had het uh, adres of die, die, die, die het telefoonnummer gekregen. Okay. Deed hij niks mee totdat hij een keer samen met de neef van Dirk Polak in Oostenrijk was. Vrouw van de neef van Dirk is Oostenrijks, dus uh, ze gingen daar een of andere kunstentoestand daar, uh, bekijken, uh, expo of iets dergelijks. Maar hij had een telefoonnummer bij zich. En uh, ja, vanuit Oostenrijk uh, is Hongarije niet zo heel ver weg. Nee, dus uh, ja. toen zei hij, uh, nou, uh, uh, dacht hij van, uh, ik ga maar eens bellen. Ja, dus ja. hij belt die, uh, die gast. En uh, was een heel leuk gesprek. Toen vroeg hij uh, van, kun je niet hier naartoe komen, naar Boedapest? Nou, dat is natuurlijk iets anders dan tegenwoordig. Uh, ja, je ging niet ja. zomaar door het ijzeren gordijn uh, even op bezoek. Nee, nee. En kan dat allemaal wel? En, en ja, dat kan wel. En dat regelen we wel. En dan had een afspraak gemaakt om naar Boedapest te rijden. Met de auto van die neef van Dirk Polak. Ja. Uh, volgens mij was dat een uh, oranje auto, zei hij volgens mij. Oké. Okay. En uh, is hij naar Boedapest gereden, heeft hij een paar dagen daar doorgebracht. Ja. Heel erg leuk. Hij heeft toen een uh, democassette achtergelaten van zijn muziek. Ja, ja. Van, nou, hier willen we mee optreden. En, nou uh, ja, nou prima. Hij hoorde even niks. Dus ja, dat ging Nederland niet zo heel ja. raar. Hij ja. was weer terug in Nederland. Ja. Maar drie maanden later werd hij opgebeld uit Boedapest: uh, Kun jij uh, voor twee weken naar Boedapest komen? Ja, hoezo? Nou, we hebben hier een bekende band en die heeft een contract en die moet een aantal optredens doen, maar de zanger is vertrokken. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, dat kun jij waarschijnlijk wel invullen. Maar ik ken heel die muziek niet. Nee, nee niet ze hebben, toen vertelde die, uh, die jongen die die dan kende... Van, ja, de band heeft al jouw nummers die je op die cassette uh, die je hebt gegeven... Ja? die je hebt achtergelaten, die hebben ze ingestudeerd. Okay. Dus dat kunnen we spelen. <laughs> nou, dus hij, heeft, uh, hij is daar naartoe gegaan en uh, heeft daar uh, opgetreden met de band uh, Seksepil. <laughs> Ongelooflijk. <laughs> en zo is de samenwerking met die band uh, begonnen... En zoals gezegd, ze waren in, uh, in Hongarije best wel groot. Ja, ja. Uiteindelijk heeft hij die, uh, die zanger uh, gewoon vervangen. En is die uh, oh. met, uh, met uh, seksspil... Uh, groot geworden in Hongarije. Groot geworden in Hongarije. Maar ja, uh, ze speelden natuurlijk heel veel in, uh, in Oost-Europa. Ja. En uh, in die tijd uh, hadden ze in... Uh, in Hongarije nog forinten als uh, valuta. En oh. in uh, Estland hadden ze, weet ik veel, de Estlandse markt, uh, of roebels of okay. whatever. Met dat geld uh, ja, konden ze natuurlijk helemaal niks. Nee, nee. nee. Uh, hij kon het niet meenemen. Dus hij oh, had wel dat, hoop ja. voorinten, ja. maar uh, ja. Uh, hmm. Hij kon er in Nederland helemaal niks mee, alleen in, in het Oostblok. Ja, ja. Maar ja, okay. uh, wat ze dan deden, uh, ze trokken door heel uh, Oost-Europa en ze zeiden van ja, uh, geef hem maar geen, uh, geen geld, nee. maar een boek voor onze studio, waarin we opnames oh, kunnen maken. Oké, okay, dat is slim. Laten we dan maar gauw luisteren naar het nummer van Sex Appeal, en wel Eroding Europe. doet hij op dit moment eh, onze Mick? Mick, nou ja, hij speelt natuurlijk nog steeds in uh, Meccano Unlimited. Ja. Uh, hij heeft uh, zich vooral ook bemoeid met het uh, schrijven van nummers en de opnames en de, okay. de mixing ja. van uh, de nieuwe plaat. Hij uh, heeft uh, natuurlijk ook zijn solo werk. Dus hij brengt uh, ook uh, onder zijn eigen naam nog steeds ja. uh, muziek uit. In ieder geval twee of drie CD's heeft hij uh, heeft hij gemaakt. Okay. Dan is hij vorig jaar nog uh, in, uh, in Hongarije geweest voor een soort Reunical-set van Sex op, uh, op een uh, klein festival in, uh, in de buurt. van uh, nou, ergens uh, een plaatsje in, uh, in Hongarije. Ja. Nee, hij is nog heel, uh, heel druk. Oké. Okay. Uh, Goed om te horen, ja. Met ja. muziek. Ja. ja. En, uh, maar hij kan er dus blijkbaar wel van leven dan. Nee. Ook niet. Dus nee. Hij doet er iets naast. Hij doet er nog steeds iets naast. Oké. Okay. Ja. En hij zit nog in een andere band, in Stakbabber. Stakbabber, ook. Die hebben we ook ja. nog een uh, nieuwe plaat uitgebracht. Erg mooie plaat ook, uh, moet ik zeggen, uh, geworden. Nee, hij heeft altijd gewerkt als uh, geluidstechnicus bij uh, oh, ja. de NPO, volgens ja. mij. Of uh, bij, bij het uitvoerend bedrijf in heel. Ja, natuurlijk. Uh, daar is hij in ieder geval uh, gepensioneerd. En nu uh, heeft hij nog een klein klusbedrijfje waarmee hij uh, uh, een beetje ja? bijklust klust. Uh, kleine... Ja verbouwingjes en dat soort dingen Moet Je moet wel op zijn handen een beetje oppassen, een ja. beetje voorzichtig ja. zijn. Ja. Ja. Ja, ja. ja, En jij vraagt ook altijd, uh, wat is jouw relatie of verbindenis met de kunst? Ja. Doet Mick Ness nog wat naast ofzo? of zo? Uh, of die schildert hij of zo? Nee. Uh, nee, nee, nee dat is een van zijn. de... Hij schrijft uh, teksten voor, voor uh, uh, muziek natuurlijk. Ja, ja. Maar verder... Uh, hij heeft een hele artistieke vrouw. Een Japanse vrouw. Oké. Okay. Japan, daar is hij ook geweest dus? Hij is vaak in Japan geweest. Oké, okay. ik kan me ook uh, herinneren, dat vond hij ook een prettig land, toch? Ja, ja, ja, ja. ja, ja. ja. Uh, heeft hij ook opgetreden, hij heeft daar natuurlijk familie wonen. Ja. En zijn vrouw uh, werkt hier in Nederland als uh, correspondent voor, uh, uh, tegenwoordig volgens mij zelfs uh, zelfstandig uh, correspondent. En schrijft voor verschillende bladen okay. in Japan ja, ja. over Europa. En ja. ze is ook ja. fotograaf volgens mij. Ja, ja. Dus ja, daar, daar zit wel een binding met de kunst. Maar verder... Uh... Nee, nee. nee, volgens mij niet. En dan natuurlijk nu een nummer van Stekbabber. Cleopatra. Hey Dick, hartstikke bedankt voor deze toelichting op uh, Spinvis, Dirk Polak en Mick Ness. Graag gedaan, Pim. Welk is je nou het meest bijgebleven? Ik denk toch het eerste interview met Dirk Polak. Gewoon ja, twee, omdat dat het ja. eerste was, uh, ah, ik ah, okay. het meest zenuwachtig was en ja. hem uh, uh, heel erg ingeleefd had op, uh, op dat interview. Oké. Okay. Uh, de betere interviews uh, vond ik. Uh, nou, ik vond het interview met Dirk Palak eigenlijk niet eens zo slecht gaan. Nee, nee. Uh, ik vond ja, Spinvis toch? erg leuk. Ja. En volgens mij is dat ook uh, voor de luisteraars, denk ik, uh, uh, een hele interessante. Ja, het had ook een beetje een openbaring. Wat, een beetje toelichting wat Spinvis nou is en doet ja. en zo, hè? Ja. Ja, ja, ja. ja. ja geloof ja. ik ook, ja. Maar ik denk dat het mooie van onze uh, interviews is ook dat uh, onze luisteraars andere muziek horen. ja ja, Nou ja, ja sommige mooi, ja. muziekliefhebbers zijn heel evangelisch. Dat had ik vroeger ja. ook. Want ja. Ik wilde alles uitdragen en alles delen. Ja. Maar heel veel mensen zitten daar natuurlijk niet op te wachten. En zeker niet als het wat moeilijker uh, muziek is. Nee, dat is waar. Maar ja, je misschien nog één keer herhalen onze spreuken... die in dat boek stond van die, of van die journalist. Uh, Rick Saal, ja. Ja. Ja, ja, ja. Dat was een uitspraak van Wim Noordhoek van de VPRO-radio. Uh, wij, wij doen deze uh, uitzendingen voor onszelf... En onze vrienden. En de rest mag meeluisteren. En we eindigen deze terugblik met een solonummer van Mick Im, Iem Oosten. In Obol, ich komme mein Auto bau führe mich ins Ost, mein Osten, mein Rast. Die losje zong auf land sitzt ins Blain und je bin ich küsst dich voor all was du für mich hast gedacht. Draai me om, doe nog eenmaal. We hebben nog wat tijd over in dit eerste uur van de tweede jubileum aflevering. En dat gaan we gebruiken om nog een nummer van Stackbabber te laten horen, Polarized. In het volgende uur gaan we terugkijken op interviews met Dirk Polak en André Manuel. Tot zo!